Vanavond blijft het nog lang warm, pas rond zonsondergang. Rond een uur of negen daalt de temperatuur onder de 20 graden. En het wordt uiteindelijk ongeveer 11 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, bij maxima tussen 23 en 28 graden. En ook zondag is het nog warm, maar de kans op een bui neemt dan wel toe. De dagen daarna wordt het iets minder warm en is er iedere dag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staan twee files in Nederland. Allereerst op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen roelof Veen en Hoogmade, Zes kilometer door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen Oorschot en Moegestel. Drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Bruinzeel, de trendsetter op parketgebied. Kijk op bruinzeelvloeren.nl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 Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En ik ga vanavond praten met Ben Haverman over zijn roman... Alles voor de dakgoot... Een roman die onlangs verscheen bij vrij Nijgen van Ditmar... over journalist Freek de Geus, die vlucht in cynisme... wanneer op de redactie van zijn kant de popularisering toeslaat. Thuis is het oorlog, maar de Geus heeft gelukkig een missie. En die zal hij in Berlijn vervullen. Daar nou, had ik het plan, Ben Havenman... om aan het einde van het gesprek... een personage dat in je boek voorkomt... in Berlijn, zo'n eenzame dwaas om het over hem te hebben en dat dan te uh, laten corresponderen... met je krantenwerk voor de Volkskrant. Je bent heel lang journalist bij de Volkskrant geweest. Maar dat vind ik eigenlijk een hele gemakkelijke uh, verhaaltruc. Dus met dat einde gaan we gewoon beginnen. Want je was dus heel lang journalist bij de Volkskrant. En uh, ik ken je vooral als een van die mensen... die zo prachtig uh, portretterende stukken konden schrijven... Van eenzame dwazen bijvoorbeeld. Ik heb hier, ik heb het even moeten zoeken thuis, maar ik heb het weer gevonden. O, gelukkige eenzaamheid. Dat zijn portretten die je voor de Volkskrant uh, schreef van uh, eenzame. Dan gaan we even kijken of je nog weet wie dit is. Op is op, dat is ook wat. En het gaat, uh, het gaat over uh, een man op de Schelling. Weet je nog wie? Dat is een kluizenaar, ik geloof dat hij Jan heette, maar dat weet ik niet meer. Ik heb het boekje jarenlang niet uh, doorgebladerd. Ik weet wel dat ik de foto heb gemaakt. Uh, en die stond ook op de cover. En toen kreeg ik als reactie, goh, wat is die havenman oud geworden? Het is een, uh, uh, ja... Een man die uh, niet lekker rookt, zoals veel van de personen die ik ontmoette... Uh, en dat was een, een, een, een volslagen non-communicatie. Uh, kan, kan ik me herinneren, maar. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, hou me te goede, ik heb het verhaal lang niet gelezen, dus ik zou. Maar je, hebt, je, hebt, je hebt het bij het recht eind: dat is Jan Kooiman. Maar Schilder uh, Schaafsma, die tegenover hem woont, heeft hem alleen maar met melkflessen zien sjouwen. Hem hoor je over de oude, oude Jan Kooiman niet kwaad spreken. Zes jaar geleden, immers, is de voorgevel van Jans hutje zomaar als een rijpe appel naar beneden geploft. En Schaafsma's stationcar stond de pal onder geparkeerd. 1200 gulden schade. Ik vond het in de tijd, en ik vind het nog steeds... toen ik vanmiddag weer even in zat te lezen ook nog steeds... echt prachtige portretten van, van, uh, van, ja, van eenzame dwazen, zei ik net. Je hebt toen een hele reeks gemaakt voor de Volkskrant. Hoe kwam je die mensen op het spoor? Via een contact van mijn vrouw op het, uh, op het journaal. Uh -huh. Ze werkte toen bij het jeugdjournaal. En die, Marga van Praag ja, ja, ja, die had ter een roots. En ik weet ook nog dat... Um, hij vertelde, geloof ik, ja, en dat die man ook uh, zichzelf voedde... met uh, inhoud van blikjes kattenvoer. Ja, Jan. Ja. Maar er staan meer mensen in. Hè? En je zei net al, het was lastig communiceren soms. Ja, Kun je daar een voorbeeld van geven? Van iemand die je dan nu ook weer tevoorschijn tovert? Een, een vrouw in, in, in Torn ons net uh, via het koninklijk bezoek weer uh, onder de aandacht gebracht. Het Witte Stadje Torn, dat, daar was een vrouw van uh, in, ja in, in haar fifties. Jetje van de Kleine Heggen heette ze. Hoe ik aan haar ben gekomen, weet ik niet meer. Maar ik kwam daar en de deur was gebarricadeerd. Dus uh, mij reste alleen maar de mogelijkheid... om een briefje onder de deur door te schuiven... en mijn komst uh, aan te kondigen voor een, een week later... En tot mijn grote verbazing deed ze open. En het was ongelooflijk moeilijk om met haar een gesprek te beginnen. Maar het eindigde ermee, uh, urenlang: dat we in de boomgaard zaten. En ze mij appels en ander fruit meegaf voor mijn familie. En mij toefluisterde: Wanneer kom je weer terug? Iemand die nooit met de, de omliggende omgeving een zinnig gesprek had gevoerd, zich om. Persoonlijke redenen had teruggetrokken uit het leven en dan. het duur barricadeert en aan het slot mij vraagt. wanneer kom je weer terug? Uh -huh. en dat vond ik prachtig. Wat dreef je om die verhalen te maken? Mensen die. Eh, niet in de, in de geoliede tredmolen van het dagelijks leven meegaan. Uh, die. Uh, soms getroubleerd zijn door wat voor omstandigheden dan ook. Maar die. Um, ja. bijzondere eigenschappen in zich verenigen, omdat ze. ze hebben, nee, ze hebben scheid aan de wereld. of. hebben een een, een, een, een. een verdriet. en zonderen zich daardoor af. En ja, mij interesseren de, de drijfveren van deze mensen. en vaak zijn er. Uh, wijze wijze personen zitten daaronder. Maar, uh -huh. maar Wim, we hebben het nu over het jaar Onze zeer 1977. Ja, Ma mag maar mag men daar nog wel op terugvallen? Ja, want A, ah, mag je daarop terugvallen? Omdat in je roman dat karakter voorkomt dat met gelijk deed denken aan deze, aan deze mensen. Verhalen zijn gepubliceerd in de krant waar je heel veel voor hebt en lang voor hebt gewerkt. En die ook een prominente rol in je roman speelt. Maar daar zullen we het straks ook nog wel over hebben. Laten we het even over het begin van die roman hebben. Alles voor de dakgoot, ik zei het al. Over een journalist die bij zijn krant uh, uh, weggaat. Ook weg moet, omdat de popularisering een... Uh, een nou, uitstaan... Er komt een uh, verhuiswagen voor en daar staat met grote letters pre op. En uh, daar wordt je geacht uh, in te stappen wegens uh, verregaande hersenverweking. Nou ja, goed... Uh... Hoe oud was jij toen je met prepensioen moest? Uh, 62. 62? So Hoe lang had je toen bij de Volkskrant gewerkt? 37,5 jaar. Wanneer was het moment, daar kunnen we het straks over hebben... dat je, dat je dit soort verhalen, als, waaruit ik net citeer... dat, dat, dat, dat, dat die niet meer uh, gewenst waren? Mm. Nou ja, het was eigenlijk toen... Uh, bij de intrede van het Volksant-Magazine, als ik het me goed herinner... Uh, dan moest alles uh, zoveel mogelijk uh, met de eigen tijd. Uh, hoe heet het? Hoe noem je dat? Um, eigen zijn. Er ja. ja, was er geen ruimte meer voor Jan Kooyman met een instortend dak. Nee, maar je kan het natuurlijk ook niet altijd over zonderlingen hebben. Nee. Uh, uh, maar goed, toen was daar geen ruimte meer voor. Toen ben jij weggegaan. Je hebt besloten een roman te gaan maken. Ja. Wat voor idee had je in je hoofd bij die roman? Ik had geen enkel idee nog uh, in mijn hoofd toen ik uh, naar Berlijn ging. Want je bent naar Berlijn gegaan? Ja. En ik wilde naar Berlijn omdat ik daar voor de krant nogal eens geweest was... toen de muur er nog stond. Uh, uh, en niet alleen Berlijn, ook uh, Leipzig, Dresen... Um... En ja, ik, raak, ik ben wat erg geïntrigeerd door dat to rare totalitaire systeem. Ik ben nog... Achtervolgd en afgeluisterd door die statie. Je bent echt afgeluisterd? Ja. Maar en, hoe, hoe dan? Nou ja, dan, dan, dan, dan merkte je dat. Er was zo'n gemeen uh, gifgroene telefoon om, naast je, uh, na, op je nachtkastje in je hotelkamer. En dan hoor je klik, klik. Als je aan het bellen was, ja. Ja, nee, het, het was duidelijk dat je werd afgeluisterd. Maar dat was in de, in de tijd dat je bij de Volkshand werkte ja. en daarvoor reportages ja, kwam. Ja, ja, dat was net tegen de. Nou ja, op de na, na, in de nadagen van. Uh, van het uh, boeren en arbeidersparadijs. Uh -huh. En um, ja, Berlijn is geen um, prachtige stad. Dat wil zeggen, ik vind het wel een schitterende stad, uh, zeker zomers om en uh, met al dat groen en die park. Ik loop daar ook graag hard. Dus, uh, maar uh, je ruikt aan alle kanten van alle straathoeken ruik je de geschiedenis. Hè? Er is veel kapotgeschoten en veel. Uh, maar goed. Het is een stad die mij, mij blijft, blijft boeien. Het geluid van de S-Baan als die optrekt. Dat, dat, dat, als ik mijn ogen dicht doe, dan loop ik daar weer. Je bent van 42, hè? Wat is je verhouding? Dus je hebt de oorlog niet echt, nee. echt meegemaakt. Heb jij oorlogsherinneringen? Uh, dat de, de Canadezen, uh, mijn geboortestadje Steenwijk binnenkwamen. Dat weet je daarmee? Uh, drie, denk ik. Ik ga nog niet op de eerste herinnering die mijn we straks vader, hebben vooruitlopen. Mijn, maar... mijn, mijn, mijn vader kwam bij de kapper en ja. de kapper zegt tegen hem. Zo, wat hoor ik van je zoon Benny? Hoezo, zegt mijn vader. Nou, die zei gisteren, toen hij hier was... mijn mami's Canadese bil is ook weer terug naar Canada. <lacht> mijn mami's Canadese bil. Dus Zou, ik ja. weet verder niet wat daar... Nee. maar goed, ik vraag dat even. even. Dat is duidelijk, die oorlog. Maar is, is, is jouw interesse voor, voor, voor Berlijn... Heeft, heeft ook met die oorlog te maken, natuurlijk. Nou ja, dat, dat, dat, was, dat heeft te maken met het... Eh, met de, die verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog... en met de pogingen aan de andere kant van, van, van de grens... om er een, een betere Duitsland van te maken... terwijl dat dus een, een meest perfide uh, uh, systeem was... waar iedereen tegen elkaar werd opgezet en was ja. Kijk naar de film Das Leben der Anderen... wat ik een van de prachtigste films vind... die ik de afgelopen jaren heb gezien. Maar um, om even op je vraag terug te komen... ik ging um, naar Berlijn... Ik wist alleen dat de roman zich daar zou afspelen. Maar ik had geen enkel idee. Mijn diep betreurde collega en makker Marten van Amerongen... placht te zeggen dat elke journalist wel een halfvoltooide roman in zijn leven heeft ja. Ik had alleen een laatste zin. Ja, ik, wist, ik wist de laatste zin van hoofdstuk 25. Dat wist je? Ja, niet de, la de laatste zin. Kun je maar wat je hoofd nog? Ja. Doe maar. Ik ben op zoek naar de juiste woorden... Moet jij misschien even inkaderen hoe hij dat... Ja, maar wacht even. Dus de, de, de pagina 478, hè? Nee, dat is het, dat is het uh, postscripten daaraan. Oh, wacht joh, ik zit helemaal fout te zoeken. Nou, maar als jij met je hoofd... hoofd uh, ja, hier. Oké. Okay. Dit is hem. Maar ken je hem ook nog uit je hoofd nu? Uh, nou, wat eraan vooraf gaat, uh, niet. dat zou jij... Even maar de laatste lezen. zin is, ik ben op zoek naar de juiste woorden. Ja. Die zin had ik in mijn hoofd, daarmee moet het boek eindigen. Daarmee in je zak ging ik naar Berlijn. En een verhaal had je nog niet? Nee. Um... En wat ga je dan doen? Je, je gaat kranten lezen en je kijkt de televisie. En, um, ik kwam net in de tijd dat er een ongelooflijke... aan historie grenzende enthousiasme heerste... over de geboorte van een ijsbeertje... Die door zijn moeder was verstoten, namelijk Knoet. Uh -huh. Onlangs uh, is Knoet ons ontvallen, zoals u weet. En nou ja, dat, dat, dat was ongelooflijk. Alle serieuze kranten op de voorpagina. als uh, Knoet een, een, een drukje had gedaan. of de oppasser had een liedje van Elvis Presley. op zijn gitaar voor hem getokkeld. dan kwam dat in de krant of uh, op de lokale televisie, een landelijke televisie. Um, en dat, dat, dat, duurde maar, dat duurde maar voort. En tezelfde tijd had je in de kranten af en toe kleine berichtjes... over um, een politiek conflict in een van de stadsdelen. Namelijk uh, Steeglitz-Zelendorf. Waar de Groenen een coalitie hadden met uh, de, de CDU. En um, de Groenen wilden af van een, de naam van een straat. Die heette de Truitske-straatse. En Truitske... Uh, het is een volledige naam, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar meneer Huppelpup von Traitske was Aha. in het Wilhelminische keizerrijk een prominente wetenschapper. En uit zijn mond konden wij, Goebbels heeft er later veel gebruik van gemaakt, de uitspraak noteren. Die Joden zien unser ongeluk. En dat intrigeerde mij met name omdat er eigenlijk amper maatschappelijk protest tegen die straatnaam uh, was gekomen. En dat er ook weinig bijval was voor het idee van de Groenen... Uh, om die straat een andere naam te geven. Inmiddels ik, ik, komt er, als ik het goed begrepen heb, een, een parkje in de buurt. Het is een onaanzienlijk straatje uh, in, in, in West-Berlijn. Uh, en er is een, een, een wat ravelig parkgebied. Uh, en dat willen ze nou uh, de naam geven van een, een, een Joodse tijdgenoot. Of een, uh, iemand die... Uh, een van de Joodse Berlijners die veel voor de stad heeft betekend... Om, als, als tegenwicht. Maar er zijn ook weer enorme protesten. Want er zijn mensen die zeggen van... ja, maar dan kan je ook wel uh, Karl Marx allee. En, en noem maar op, kan je allemaal... waar we veel verderf uit is voor, maar allemaal. Je moet het laten bestaan om de historie niet te vervalsen. Nou ja, dat, dat is uh, in de loop der tijden... Is, is daar wel meer aandacht over gekomen. Maar in het begin helemaal niet. En toen dacht ik, daar moet ik iets mee doen. En... Nu komen we op de figuur die, uh, waar jij het net ja. over had. Uh, je, je hebt in Berlijn veel van die morsige mannen... die uh, hun hand ophouden in de S-baan... en dan uh, graag uh, geld willen hebben om, om uh, een broodje te kopen. Meestal uh, is dat, gaat het allemaal om in drank. En uh, ik heb een van die mannen verzonnen die... Uh, die als, als enige protest tegen die, tegen die straatske uh, gaat beginnen. Ach, kijk, dit been hebben we uit de soep van je boek. Ja. Je zit in Duitsland, je bent weg bij die krant. Je hebt dat Duitse verleden waar je, waar je, waar je in geïnteresseerd bent. Het merkwaardige feit inderdaad... Uh, dat, uh, dat gegeven van, van, ja, dat er niet geprotesteerd wordt tegen zo'n uh, ja. zo straat. Dat komt ook in je boek ook allemaal voor. Maar... Er komt meer in voor, en dat gaan we er ook even uithalen nu. Dit is overigens brand met boeken. En ik praat met Ben Haverman over zijn roman 'Alles voor de dak groot'. Want er zit ook een journalist, en dat is, dat is je hoofdpersoon, die uitermate ongelukkig is. Dat hij, dat hij heeft moeten stoppen bij zijn, bij, zijn, bij zijn krant. En dat is overigens ook tot nu toe in alle recensies van dit boek... ook voortdurend naar voren gehaald. Het gaat er voornamelijk om de manier waarop, hè? Ja. En, dat, en, en die, de, de manier waarop is samen te ballen in een paar woorden... namelijk dat de hoofdredacteur tegen hem zegt... Uh, opgeruimd staat netjes. Hij moest maar een voorbeeld nemen aan mensen die uh, ook de wijze beslissing hadden genomen... om gebruik te maken van een vroegde uittredingsregeling. Uh, opgeruimd staat netjes. En voor jou kan ik twee jongeren in dienst nemen. Het, en wat later gelogen bleek, want er was geen geld voor. Ja. Het gaat om de manier waarop... Ja. En dat, dat vindt hij, de hoofdpersoon, vindt dat zo kwetsend dat hij daar... Ja, dat blijft in zijn hoofd malen. Het is, hij, is natuurlijk, hij raakt er enigszins getroebleerd door, kun je nou. wel zeggen. Dat, dat zit, is vastgevreten in zijn brein. En dat bepaalt gewoon zijn handelingen verder, eh, ook in zijn privéleven. En daar komt hij niet meer van los. Wat natuurlijk een tikje eigenaardig is, maar ook weer niet zo... Te dat is, waarom is dat een tikje eigenaardig? Nou ja, eh, omdat hij misschien toch... Hij is een beetje autistisch, kun je wel zeggen. Uh, het, is een, het is iemand die in een, in, in, een beetje bangig is voor uh, uh, al die mensen op de krant. De redactievergadering onttrekt zich aan... Hij sluipt naar boven, hoopt dat er een werkzaal vrij is. Moet dan morgens wel zorgen dat hij heel vroeg is. En dat niet een trein mist, zodat er iemand, een popmedewerker... daar luidkeels zit te telefoneren en allerlei as... in het toetsenbord van de tekstverwerker produceert. Computer, hè? Ja, op een gegeven dan moet je ook eerst de toetsenbord uitkloppen... en de drijvende in koffie, drijvende sigaren, sigarettenpeuken in de asbak uh, wegmikken. En dan, uh, ja, hij, hij, hij heeft voor zichzelf zo'n man dat... Zo'n man, hè, dit is een schot voor open doel... dat je me toch niet vergeven dat ik hem er heel hard in kop. Zo'n man die dan bij, wel heel erg bij uitstek geschikt is... om een vrouw die al in dertig jaar niks meer heeft gezegd... aan het praten te krijgen en daar een mooi verhaal over te maken. Ja, nou, kennelijk, ja, dat zijn dan. Uh, die eigenschap heeft hij dan kennelijk wel. Ja, maar wat ik me nou. Kijk, dat is ook een aspect van je boek. En ik zeg al, in de kranten, in de recensies. Als je de hoofdpersoon tenminste nee, weet vereenzelvigen met de. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan, we gaan hem niet vereenzelvigen, maar we gaan hem ook niet loskoppelen. Nee, wat, nee, maar kijk, het punt is. Daarom kan ik het er natuurlijk gewoon nu met je over hebben. Dat in alle recensies tot nu toe in, over dit boek. is het. Is, is het eigenlijk, en die pech heb je gehad... niet gegaan over de literaire kwaliteit van je boek... over hoe goed het geschreven is, of wat dan ook. De meeste recensenten hebben zich alleen maar gewoon gefocust... op het feit dat jij bij die Volkskrant vandaan komt... en dat een aantal Volkskrant-journalisten... Eh, eh, zo hebben ze gesignaleerd, herkenbaar tevoorschijn komen... zoals de hoofdredacteur, de generaalszoon... die niet kan schrijven, die niet kan interviewen... Uh, en die iemand in moet schakelen om dat Prins Bernhard-boek uh, te maken. De chefin van, uh, van het Volkskrant-magazine... Uh, die heel gehaaid uh, weet hoe ze haar positie moet beschermen. Toen je, hè, en daar gaan we het niet over hebben of, of die mensen het ook allemaal zei, zijn... maar toen je, toen, je, toen je dat milieu begon te portretteren... heb je toen niet gedacht... oh, daar gaan ze zich straks natuurlijk alleen maar... Maar natuurlijk, I had it coming... Ik wist wat me te wachten stond, maar ik dacht... Uh, maar gaat... wat had je dan gedacht? Nou, dat, dat, ze me dat, niet in, dat de, de, de machtsstructuur van de Nederlandse journalistiek... mij dat niet in dank zou afnemen. Um, maar ik had wel de hoop dat men verder ging kijken... dan die paar eerste hoofdstukken. En uh, ja, ik wil ook nog... Het klinkt misschien heel flauw, je hebt maar... Iets liggen. Ja, wat nou, Herman, de, pak het er even bij, want anders verstaan her, we je niet. Je her, Herman Pleij, uh, hoogleraar uh, Nederlandse letterkunde... die heeft uh, ooit in De Groene een stuk geschreven. En daaruit citeer ik alleen maar een, een, een, een, een tekst, uh, de, de, de zinsnede. Zo gauw een tekst zich presenteert als roman... vervalt elke feitelijke waarheidsclaim. Wat overblijft is de kwaliteit van de gepresenteerde fictie. Maar die geoorzaakt aan andere wetten. Dus ja, ja euh... natuurlijk is dat zo. Ja, dat snap ik. Ik bedoel, Je kent de discussie tussen Rudy Kousbroek en Jeroen Brouwers... over het boek van Jeroen Brouwers, een roman over ja. Nederlands-Indië. Bezonken rood. Kousbroek zei van, ja, maar er stonden geen wachttorens. En geen prikkeldraad. Bij veel van die kappen. Ja, Brouwers, dit is een roman. Precies. En dat is wat jij nu ook zegt. Ja. Dat snap ik. Maar het punt is... En dat kun je natuurlijk. Je bent, zelf, je, bent, je bent zelf heel lang als journalist werkzaam. Ja, kijk, ik, had, ik, had, uh, ik schrijf op een gegeven moment uh, de, dat de hoofdpersoon uh, mijmert over de, de vader van de, de hoofdredacteur, een drie sterren generaal ja. Ik had natuurlijk ook uh, het minder expliciet kunnen maken. En dat het de... over Pieter Broertje. Nou, niet Pieter Broertje, maar Pieter Broertje's vader was generaal. Ik had en... natuurlijk ook uh, in plaats van de drie sterren generaal een, kunnen bedenken: een uh, autoritair hoofd van een streng christelijk. School in de Alblasser waard. Dat was het. Maar dan nog had de hoofdpersoon te maken met een hoofdredacteur met zijn eigenschappen waar de hoofdpersoon tegenaan loopt. Ja. Ik druk me een beetje ongelukkig uit misschien, maar dan, dan was het iets verslaarder, maar dan toch was, had iedereen: Oh ja, dat is die. Uh -huh. Ja, maar kijk, en. en, en, en, en uh... Je, je, je, je, je portretteert de hoofdredacteur als de man die van, van, van, van, van jongens houdt... waar verder allemaal helemaal niks mis mee is, maar daar houdt hij van. Alleen, hij, hij durft daar niet voor uit te komen. En hij kan niet schrijven, hij kan niet interviewen. Dus dat Prins Bernhard-boek dat hij maakt, dat moet door zijn vriend gemaakt worden... die daarna correspondent in New York mag worden. Ja, kijk, dan denkt iedereen natuurlijk, ja, dat is Jan Tromp. Hè? Dus de, de, de adjunct toen op die krant... En, dan kun jij zeggen, dat snap ik. Dan zeg je, ja, luister, maar het is een roman. Tuurlijk is het een roman. Maar je weet dan toch ook dat al, al, die, al die critici. die gaan denken: ja, maar wacht eens even, dit is een. Dit is. Een, hè, dit is, dit is dit, dat is hij, dat is hij, dat is hij, dat is hij. En was je daarop op, op, op, op, op, op ingesteld? Ik, dat had ik verwacht, ja. ja. Maar nogmaals, ik had dan wel verwacht. Dat, men, uh, verder, dat recensenten ja. Niet alleen dat eruit halen, maar kijken. Wat, waar gaat dit boek over? Ja. Dit boek gaat over. Op een gegeven moment roept de hoofdpersoon uh, die is zo gekwetst door die opmerking opgeruimd staat netjes. Dat hij alleen maar kan, met zijn vertroebelde geest alleen maar kan denken aan wraak. Ja. Maar dat is alleen maar onmacht. Ja. Dat is onmacht. Dit boek gaat over onmacht, onvermogen, verraad uiteindelijk. Uh -huh. En uh, aan het slot van het boek komt de, de hoofdpersoon... onder bepaalde omstandigheden die ik nu niet uit de doeken zal doen... ook tot het inzicht dat hij anderen leed heeft berokkend... Uh, verkeerde gedachten heeft gekoesterd over mensen uit zijn uh, recente bestaan... En hij is dus wat dat betreft zelf niet alleen maar een slachtoffer, maar een, een dader. Maar het punt is, op het moment dat, dat iedereen. Dat is wat je wilt zeggen, dat snap ik ook wel. Dat iedereen blijft steken in dat verhaal over die krant, wat maar een klein deel van het hele boek beslaat. Ja, dan. Hè? Ik snap dus ook, ook, ook je ergernis daarover wel. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel, ook wel heel erg voorspelbaar dat dat gaat gebeuren. Ja. En dan is mijn vraag. Was die ergernis van jou, of ergernis is misschien niet eens het goede woord... die kwaadheid over, over wat jou daar is overkomen... en hoe je bij die krant... De kwaadheid van de hoofdpersoon. Ja? Maken we de hoofdpersoon van? Is dat, was die zo groot... dat het er echt, echt in moest? Ja, de hoofdpersoon... nogmaals, die is, is zo, heeft zich zo vastgebeten... in die paar woorden... Uh... Opgeruimd staat netjes, na nou, alles wat hij denkt voor de krant betekend te hebben. Uh, ja. Zoiets, zoiets zeg je nog niet eens tegen uh, iemand die, die de post rondbrengt. Uh -huh. En uh, dat is trouwens een buitengewoon uh, belangrijke functie. Maar. Dat, dat, je, dat, je, dat, uh, dat je weg moet, dat is, dat is tot de, natuurlijk. Aan alles komt in eind. Maar de manier waarop. En nou ja, er is er zit een knik in zijn hoofd. Je hebt het over de hoofdpersoon. Ja, <laughs> je hebt het ook over... Kijk, elk, elk, elk, elk goed boek, ook al is het elk goed boek... Fictie, non-fictie, maakt niet uit, Ben, is allemaal autobiografisch. De hele wereld is autobiografisch. Jij hebt erin doorgeleerd, Wim. Nee, maar, maar even als je het hebt over de machtsstructuur... van de Nederlandse journalistiek, dat nog even, hè? Wat bedoel je dan? Nou ja, het is... Het is uh, not done dat je... Uh, men, men kan het nestbevuiling noemen van, uh, spuug niet uh, in de bron waaruit je uh, drinkt. Maar goed, dan kan ik dus ook zeggen van... ik ben zelf mede die bron geweest. Ja. Je hebt nooit gedacht, het is nestbevuiling. Als je die hoofdpersoon dit laat zeggen over die krant, over die... Het is... Het is uh... Het is ten dele nestbevalling, denk ik. Maar hij... Hij moet het kwijt. Hij is, denk ik, zo beperkt in zijn vermogen om daarmee om te gaan. Hij kan dat daar alleen maar aan denken. En... Uh, uh -huh. Hoe was dat in jouw eigen geval, trouwens, toen je, toen je, toen je, toen je wegging bij die, uh, bij die krant? Heb je toen... Wanneer was het precies? Dat je echt wegging? 2005, geloof ik. Herinner uh -huh. je je die maanden daarna? Schreef je dan bijvoorbeeld voor jezelf? Nee. Maar het is een beetje zoals het, uh, in het boek. Uh, is dat, dat, uh, ik ben de kelder gaan witten. De kelder. Alle, alle, ook de alle, kelder ja. niet iets waar je vaak komt, maar de kelder. Nee, dat bieten. moest, moest je ja, ja. Wel, Het is een mooi, mooi, mooi beeld trouwens. Ik ben, en een mooie zin. Ik ben de kelder gaan witten. En, uh, en uh, knipsels gaan ordenen. En daar halverwege mee opgehouden. Maar dat, daar even ja. heb ik ook een. Volgens mij wel een aardig passage aangeweid. We gaan uh, dadelijk even naar de ANWB. Daar gaan we daarna. We hebben nu twee benen uit de soep gehaald. Na de ANWB krijgen we de eerste herinnering van jou. En dan het derde been. Let op. Maar eerst ANWB. Zonder benen, maar wel met files. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt de Hocht, twee kilometer, is daar een vrachtwagen gestrand. En daarom is de ook dicht. En op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Roelofarensveen en, en Hoogmade vier kilometer. En dat was de ANWB. En dit is Brands met boeken. Ik praat met Ben Haverman over zijn roman Alles voor de dakgoot. Net verschenen bij uitgeverij De Nijger van dit maar. Ik ga je vragen naar je eerste herinnering. Dat doe ik alle, alle gasten in dit programma doen dat. Het is gebaseerd op een, op een essay van Douwe Dreisma. Die heeft ooit uh, gebruikmakend van de enorme collectie van Nico Scheepmaker. Want die vroeg namelijk aan iedereen die die interviewde naar zijn eerste herinnering. Heeft Douwe Dreisma daar een essay over gemaakt? En toen heb ik eens gezegd: Nou weet je wat, ik ga die collectie groter maken. door alle gasten van dit programma te vragen naar hun eerste herinnering. Voordat je begint, krijgen we eerst een tune. En dan mag jij daarna je verhaal vertellen. De eerste herinnering. Ik ben ziek. Ik ben misschien twee jaar. Een donkere kamer, hoge koorts. En ik krijg iets te drinken wat ik later als tomatensap uh, herken. Een, een vreemde smaaksensatie. En... Eén, twee dagen later ben ik beter en mag ik, uit, mag ik gelukkig de straat op. En ik ga met mijn kruiwagentje, loop ik, het is Steenwijk... kop van Overijssel, loop ik naar het kanaal. En daar wordt een schip met aardappelen ingeladen of uitgeladen, weet ik niet. En er is een soldaat. Een Duitse soldaat. En die geeft mij een... Mijn moeder zal laten zeggen dat het een ulevel was... En ik ga hem naar een huis en ik laat hem met mijn moeder zien. En mijn moeder pakt die uleval af, gooit hem weg en geeft mij een pets om de oren. Je kan zeggen dat ik uh, misschien fout was in de oorlog als tweejarige kleuter. <lacht> of, of dat je een massochist bent. Dat verklaart, dat verklaart, verklaart alles, Wim. Of een masochist. Nou ja. Of, of, maar het is, wel een het is wel een heel, het is op de een of andere manier. We gaan, we gaan hier geen psychoanalyse bedrijven, maar het is wel een hele, hele mooie uh, uh, herinnering. Die, en al die herinneringen vertellen op de een of andere manier ook iets over, over, over de, de, de gasten. Voel, voel jij je snel schuldig? Dat zal ongetwijfeld met mijn Calvinistische uh, opvoeding te maken hebben, ja. Ben je echt Calvinistisch opgevoed? Uh, nou, ja. De school met een bijbel, waarvan ik nog de pe meest penetrante urinestank urine herinner uh, in, in Hogeveen in Drenthe. Ik weet nog dat je... De school, ja, je kreeg dan godsdienstles. En ik was een jaar of zeven. En dan werd er gezegd... Waar je ook komt, als je doodgaat. Je komt in de hemel of in de hel. Ja. Maar waar je ook komt. Er komt nooit, nooit, nooit, nooit, nooit een ent aan. En als kind stond ik s'nachts gillend... In mijn beetje. En, en, en, en ik kon het, het eeuwigheidsbesef uh, niet, niet bevatten. En misschien dat het daarmee te maken heeft. Uh, ja, of hoe je dat relateert aan schuldgevoel, weet ik niet. Maar dat, dat, dat, dat beeld, dat, uh, die herinnering, die, die, die raak ik nooit, nooit, nooit kwijt. En wat en voor ik... gezin groeide je op trouwens? Sorry? Wat voor gezin groeide je op? Um, Wat, deed hij, ja. Wat deed je? Mijn vader was architect en mijn moeder kwam, was de dochter van een kachelannex Hoefsmit. Uh, mijn vader was vrijzinnig uh, protestant. En... Maar we moesten wel elke zondag naar de kerk... omdat hij uh, afhankelijk was van opdrachten uit, uh, uit zijn woonplaats. Uh -huh. de, de, de Hogeveen, dat was een plaats waar ongelooflijk veel kerkgenootschappen... Uh, Aanwezig waren. Je had ook de, de, een trommelslager die het kerkvolk optrommelde om naar de kerk te gaan. Oberlemstra geheten. Niet te verwarren met Abelensstra. Oberlemstra. Ja, en er was een traditie ingesteld door de, de jonkheer van Holte tot echte van het naburige dorpje. En dus die, kon je, die roffelde dan op straathoeken en dan ging je weer naar het verder. En ik... Ik weet niet of die traditie nog lang heeft bestaan, maar in mijn jeugd was dat. En, uh, en ja, niemand dat was... die wel eens naar buiten kwam en zei... nou, uh, vandaag maar even nee, een keer niet. Nee, precies. Dat ging, uh, en wij mochten ook op een gegeven moment... Ook, maar liever niet op zondag fietsen, terwijl we, ja, we zelf niet... Uh... Hadden je ouders een gelukkig huwelijk? Ik geloof het niet. <lacht> Waarom zeg je, ik geloof het niet? Um, nou, dat klinkt wat, wat vergoedelijkender, hè? Ja. Kijk, ik zei net, ik haalde benen uit de soep van het boek. Dat was om te beginnen. Duitsland. Dus Die roman van je alles voor de groot. Duitsland speelde een grote rol. Het verleden van Duitsland ook. Berlijn nu, dat heb je uitgelegd. In het begin van het boek ook. Die journalist die... bij zijn krant weg moet. Die popul gaat populariseren. Die woedend is op zijn hoofdredacteur. En, en het met leden ogen aanziet wat daar, wat daar gebeurt. Zoals jij dat toen je bij de Volkskrant ging... ongetwijfeld ook allemaal meegemaakt hebt. En oh, ook heb gedacht: jullie zijn allemaal gek geworden. Het zit er ook allemaal in. Nu het huwelijk. Dit is in de eerste en de laatste plaats misschien wel een boek over een. huwelijk. Ja. Over een heel merkwaardig huwelijk. Daar begint het mee eigenlijk? En daar eindigt het mee? En daar eindigt het mee. Ja. Wat voor huwelijk is dit? Ja, dan kun je zeggen, iemand heeft het wel eens getypeerd. Men kan niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Ja. Wat betekent dat? Nou ja, een, een, een, de echtgenote van de hoofdpersoon is wat, om het eufemistisch te zeggen... wat ruw in de mond af en toe. En um, Hij weet daar zelf niet zo goed mee om te gaan... Uh, hij heeft het diploma How to live with Kitty. niet behaald. Nee, want hij is een vrouw. Ja, ja het is, ik bedoel... Ik en ook, ik. Hij komt bij een therapeut en die zegt ook van uh, uh, wat let je om weg te gaan? En de therapeut zegt ook je lijkt wel op een concentratiekampgevangene die op een gegeven moment de, de kans krijgt om te ontsnappen. En de gelegenheid niet aangrijpt met het excuus dat het regent of anderszins. Uh -huh. je Gehospitaliseerd ken... in een. In een huwelijk, ja. Het is echt... Maar het is... je kent natuurlijk hoe uh, who's afraid of. Uh, Virginia Woolf. Of Virginia Woolf. Ja. En, en andere dingen waarin mensen elkaar ja. echt. Ik moet je zeggen, toen mijn echtgenote las uh, welke rol haar was toebedeeld. In dit boek, uh, ja. maakte ze bepaald geen vreugde dansje? Nee. Maar in tweede en in derde instantie. Maar wacht even voordat je dat. Nee, want dan kom ik, dan wil ik daar. Wil je ik weet daar, niet wat ik wil gaan zeggen. Nee, maar ik weet wat je wilt gaan zeggen. En ik wil daar eerst nog een paar vragen over stellen. Nee, want wat ik wel. Wat ik, wat ik, ik zeg namelijk: dit boek is in de eerste en laatste plaats gewoon een boek over. Niet over helemaal niet over die krant. Tuurlijk nee. speelt hij een rol. Ook niet over de oorlog. Ook niet over, over Berlijn. Maar ook en over een, een, een aanslag in Nederland die zich achter zijn rug afspeelt. Ja. He, om het ook nog even politiek incorrect te maken. Ja, ja dat heb je ook. Dat, weet je, ik, ik, ik, ik hou alle draadjes vast hoor. Wees niet bang. Ja, dat is, dat is, er komt een vrouw in voor die wordt door een aantal Marokkanen voortdurend uh, gepest. En die. Die, die, die, die wordt daar zo krankzinnig van. dat ze echt tot een. Uh, hij zit dan in Duitsland als hij het leest. tot een, tot een, uh, tot een actie overgaat. Ja. Waarom heb je dat erin gezet? Nou ja, omdat. er is een, een, een, een veel discussie over de, de, de uitwassen van de multiculturele samenleving. Uh, overlast van allochtonen. En ik dacht, ik ga het eens, an andersom, over ik ga het eens andersom doen. Iemand die daar actie tegen onderneemt. Die, de, de, ingegeven door haar persoonlijke omstandigheden. Uh, haar man die uh, niet al te solide in de relatie is. En um, ja, de, de politie die niet luistert naar haar klachten. En vervolgens uh, knutselt ze iets in elkaar. En dan. Uh, ja, fijn, ze, een, ze, mist, ze mist een oor bij die, bij die aanslag. Maar, maar Fake, de hoofdpersoon, uh, leest dat. Um, in een krantenstalletje in, in Berlijn. Ja. Terwijl hij dus bezig is om met iets anders, ja. met iets groots. Het is een aanslag op een aantal Marokkanen. Die je daarin, dacht je, toen je dat opschreef, ook van, nou, laat ik eens fijn politiek incorrect zijn. Of was het ook een denkoefening van ik ga de boel eens omdraaien? Ja, beide. Maar ook politiek incorrect willen zijn? Nou, niet koet-koet, niet, niet maar dat, dat kwam er dan zo van. Uh -huh. Ja. En uh, nou ja, Ik vond het een mooi gegeven... Die vrouw die is, ook, die is ook een beetje gek. En, uh, de, de politie neemt haar niet serieus. Uh, is ze wel of niet verkracht door de jongens? Uh, uh, nou ja, en blijken persoonlijke omstandigheden van haar, uh, haar man. Die, uh... Aha. Nu keren we terug naar, naar de portret van de huwelijk wat, uh, wat, uh, wat hierin staat. Je hebt net de hoofdpersoon ook al heel mooi geportretteerd. Ja, dat heb je net genoemd. Hij komt op de krant. Oké. <laughs> hij hij, okay, yeah. hij, hij, hij ligt autistisch. En de popmedewerker heeft zijn toetsenbord eh, onder de as eh, eh, gestrooid. Zeg maar. Hij zit met een beetje pech ook nog luidzingend in, in zijn werkhok. Hij is daar sowieso ongelukkig. Zijn vrouw, portretteer hij is. Ze uh, is verbaal uh, licht uh, zeer aanwezig. Um, um, laat hem alle hoeken van de kamer zien. Maar is ook een verdampt solidaire wijf. Ja, nee, maar eerst even. Dat, dat, dat, dit, is, dit is iemand die van, van ochtends vroeg tot avonds laat luidtetterend aanwezig is. Omdat naar haar gevoel uh, haar man niet naar haar luistert of doet wat, wat ze graag zou willen. En ook bij haar speelt de oorlog overigens voortdurend... Ja, zij is, Meer dan uh, bij hem een rol. Want... Zij is uh, een dochter van overlevenden. Uh, mensen die ook uh, een geweldige klap hebben gehad van de oorlog, want uh, hun ouders verloren. En zij is, een, uh, zij is het kind dat alles goed moest maken. En wegdook in de kelder als er verhalen over de oorlog. Verteld. Maar wat betekent dat? dat ik ken het begrip van. Dat, dat, dat, dat ken ik natuurlijk wel. Ook, ook van iemand als Isra Meijer, Het kind dat alles goed moet maken en dat daar dan niet in slaagt vervolgens. Wat, maar wat betekent dat in haar geval? Het kind dat alles goed moet maken? Nou ja, voor haar ouders zorgen ook. Um, dat vooral, denk ik. Uh, zij representeert... Het, het, het, ze heeft ook een, een, een, een, een tante met dezelfde naam... die uh, niet meer is teruggekomen zoals dat dan heet. En um, nou in het begin van het boek... Uh, loopt zij samen met Freek in uh, het Holocaust Museum. En daar tikt ze dus de datum in waarop... Haar grootouders uh, zijn vergast of ze probeert het. Nou, en dat, ze krijgt keer, keurig een uitdraai ervan. En dan uh, zegt de alleraardigste medewerker. Ik weet niet wat er gaat komen, dat je niet hoeft te betalen. Van, nee, dat is gratis. Ja. Nou ja, en, dan, ja, dat is en dan zegt zij van ja, dat zou er nog moeten moeten moet, moet, uh, bijkomen, dat ik moet betalen voor. Ik weet niet precies hoe ik dat. Nee, heb maar geschreven. dit is het. Dat, ik vond het ook een. Dat is, dat is echt een, dat is echt een hele, heel, heel mooi beschreven scène. Je krijgt die uitdraai. En je ziet wie er allemaal uit jouw familie. waar en hoe. of niet waar, maar hoe. maar zeg maar vermoord zijn. En dan zegt Janus, gratis, je hoeft daar niet voor te betalen. Dit is, wanneer heb jij dat in werkelijkheid meegemaakt? Dat hebben we hebben in werkelijkheid meegemaakt. Ja, ja. wanneer was dat? Um, ergens tussen 2007 en 2009. En je herinnert dit je ook zo? Ja. Dit is iets wat je niet bedenkt? Hè? Nee, dit is um, conform de werkelijkheid. Maar goed, zo het is volkomen begrijpelijk... maar die vrouw die is van ochtends vroeg tot s avonds laat ook verbaal aanwezig. Het is, het is af en toe ook verbaal terrorisme natuurlijk. Kijk, ik hoef alleen maar de achterkant te citeren. Maar hij heeft het natuurlijk ook wel aan zichzelf te wijten. Ja, hij heeft alles aan zichzelf te wijten. Maar wanneer ga je me vermoorden, vroeg ze... Hij de vier tuinboontjes op. Vanavond zal het niet meer, zal niet meer lukken. Ik heb beloofd de tuin van de buren te besproeien. Dus het is een soort verbaal geweld... dat ook de hele tijd met alle beantwoord moet worden. Ja. Ja. Dat is zo. Goed, um, je hebt het manuscript aan je vrouw laten lezen. Die was daar niet gelukkig mee. Nee, um, maar later kwam ze... En wat zei ze? Wat was haar eerste reactie? Want kijk, los van de vraag of dit een... Ik denk dat je een mooi boek hebt gemaakt, hoor. Dat wil ik best, dat wil ik best zeggen. Om verschillende redenen. Maar uh, ik ben niet je vrouw gelukkig. Uh, ik, uh, ik kreeg iets te horen in de trant van... Uh, je hebt notulen geschreven. Maar nu gaan we even, een, een, een, ja? een, even, even een, een, een tijdje later. En toen kwam ze met het idee... Ik weet het. Wij moeten samen het toneel op. <laughs> <Dat> is... <laughs> Kitia en fake. Marga heeft fantastisch meegedaan aan... Ja, de, van Vraag, aan die we de, allemaal de, kennen van het journaal. Aan de vagina-monologen ja. Ja. en aan de afscheidsmonologen... Uh, over sterven enzovoort. En zij kwam op het idee van... nee, we moeten samen hier we moeten het toneel op. En, uh, maar ja, we moeten nog even een goede scenario schrijven, zin te vinden... Uh -huh. um, ik heb het idee uh, niet uh, heftig omarmd. Maar goed, dat was haar uh, reactie. Dat is wel een hele goede reactie. Ja, vind ik ook. Waarom vind jij het een goede reactie? Omdat het, het, het, het, het, het, het, het negatieve in het positieve omdraaien. Uh -huh. Dat vind ik heel knap. Ja. Ja, en ook omdat je volgens mij, als je in de etalage gaat zitten... onzichtbaar bent... Is dat zo? Ja. Uh, etalage? Uh... Ja, nou, je krijgt een zekere mate van... Kijk, uh, je hebt natuurlijk gewoon je eigen huwelijk. Hoe, hoe lang ben je al getrouwd? Mm, vanaf 74. Ja, dan hoor je gelijk uit je hoofd te weten hoeveel jaar dat is. Je weet toch wel welke dag je getrouwd bent ook, hoop ik. Ja, op de dag der onnozele kinderen. 28 december. Ja. Je bent ook zo iemand die dat vergeet natuurlijk, of niet? Nee. Dat zou ze niet dulden, hè? Nee, maar dat vergeet ik ook niet. Nee. Nee, maar kijk, wat ik bedoel te zeggen is dat je je, je huwelijk... de complicaties daarvan en, en, en het mooie daarvan heb je gebruikt voor dit boek. En als je dat, dat bedoel, dat maak je op een bepaalde manier... natuurlijk ook, ook, ook onkwetsbaarder. Het staat er gewoon allemaal. En daaronder, en daarom vond ik, vind ik, zeg ik tegen je... dat ik het vooral een boek vind over een, over een huwelijk... En ook een, een mooi boek is het ook. Ja, die mensen houden natuurlijk uiteindelijk in wel die degelijk, boek. Wel degelijk. heel erg veel van elkaar. Ja. Die, die zouden niet zonder elkaar kunnen. Hoe gek ze elkaar ook maken. Nee, dat, dat, dat staat ook een aantal keren expliciet beschreven. Uh -huh. Was het moeilijk om het op te schrijven? Sommige dingen wel, maar. Als ik dan toch weer naar een, een, een verzoenend karakter krijg, dan, dan, dan wil je niet. Uh -huh. Maar de vraag is, <coughs> wat, hoe makkelijk schrijf jij dingen op of, of, of hoe makkelijk niet? Je bedoelt dat ik dingen misschien te snel... Nee, nee, nee, ik bedoel helemaal niks. Ik vraag het. Hoe makkelijk... Zijn er voor jou ook bij het opschrijven van, van situaties of wat dan ook dingen... dat je denkt, nee, dat moet ik nou niet doen? Dit is een, hier ga ik een grens over. Ja, dit, die momenten heb ik wel, wel gehad. Ik um, kan me nog niet meer precies herinneren welke momenten dat waren... maar dat je denkt van, dit is te intiem. Maar nogmaals, het is een roman. Mm -hmm. Tuurlijk is het een roman, maar je putt wel gewoon uit je eigen ja. leven. En, en elke schrijver putt uh, uh, bij een roman uit zijn leven... uit zijn frustraties, uit zijn dingen... want iets anders heeft hij niet, snap je? En dan is de vraag... hoe moeilijk is het om soms dingen op te schrijven... of juist niet? Mm. Wat zou jij moeilijk vinden om op te schrijven... Wat vind jij lastig om over te schrijven? Waar ligt voor jou de grens? Een situatie uit mijn eigen leven bedoel je? Bijvoorbeeld. Of voel je je achter de typemachine? Ik weet niet of je achter een typemachine of een computer zit. Wat denk je? <laughs> Zo'n digibed ben ik nou ook weer niet. Nemen. Nee, achter mijn laptopje. Achter je laptop. Is dat nog steeds een gevoel van vrijheid? Dat denk ik dat, dat dat het geval is, zeker. Dat je merkt dat de zinnen lopen, het verhaal loopt. En dat je dan eigenlijk gewoon veel moediger bent... dan je misschien in het dagelijks leven uh, bent. Ja, ik beschrijf ook ergens uh, van dat uh, hij zit te schrijven aan een roman over een, een vrouw die die ooit in Leipzig heeft ontmoet. En op een gegeven moment ga, gaan de zinnen als vanzelf. En uh, is de taal een, een, een troost, zoals uh, een moeder een, een, een ziek kind troost? En uh, hij de, de, de zinnen vloeien, uh, de cadans de het ritme, alles klopt... En dan op een gegeven moment gaat de telefoon en dan is het Kitia aan de lijn. Ja, die de heleboel verstoort. En dan is het alsof hij uit een rijdende trein valt, en dat hij met zijn schoenen uh, op het talut terechtkomt... en dat, dat, dat, dat, dat, die, dat, die, dat er bijna rook uit die schoenen komt. Uh, Zo'n schok is dat moment waarop hij uit zijn concentratie... wordt gehaald door een telefoontje van zijn vrouw thuis in Nederland. Aha. Uh -huh. Om, om aan te geven dat hij het, tot, het totale geluksgevoel beleeft... op het moment dat hij aan het schrijven is. De taal als onderdak. Ja. Kun jij je nog voor, herinneren dat je, dat je... Je bent met Vrije Volk begonnen ooit, hè? Dat je, dat je, uh, en daarvoor? De Emmer Courant. Twee kranten die uh, niet meer bestaan... Hè? Kun jij, je nog, kun jij je nog herinneren dat je, dat, je, dat je achter toen nog typemachine zat en een verhaal, een wat langer verhaal aan het maken was, en dat je de tijd vergat en, en dacht van ja, dit is wat ik wil, dit is wat ik kan, dit is wat ik wil. Ja, ik herinner me dat ik um, in Auschwitz was en ik was leerlingverslaggever van het Vrije Volk en ik stelde nog helemaal niks voor. Hoe oud was je toen? Uh, het was in... In 63, hoe oud was ik toen? <laughs> ja, je, moet... je laat me de hele tijd er geen kunnen, man. Je bent van 42 okay, tot okay. 21. Goed. En uh, ik, ik, ik liep daar met een cameraatje, lullig voor mijn buik, bungelend. En ik werd, dat heb ik ook in het boek beschreven... Uh, uh, er was een. Ik logeerde bij mensen. Hij was, werkte bij een Poolse staatsbedrijf heette Miettek. en hij uh, zei van weer liep de jongen niet. En hij wees mij op een mapje ansichtkaarten en schoorstenen van bierkanaal. Daar was de rookpluimen waren bijgeretoucheerd. En het was dan de bedoeling dat je dan dat uit het, en, en, uh, met de groeten uit Auschwitz aan, aan thuisfront stuurde. En ik kwam thuis en ik, was, ik ben daar geloof ik een week of drie van de kaart van geweest. En ik woonde op een uh, zolderkamertje bij de oude Rai. En s'nachts probeerde ik op te tikken op een oude erika schrijfmachine uit de DDR. Met de deken om me heen. Uit, dat, dat, dat wist je dat toen dat die uit de DDR kwam? Ja. Niet? Alles komt voortdurend terug, hè? Um, op te schrijven wat ik had gezien. En ja, de, de, in die tijd bestond het, het begrip concentratiekrampsyndroom nog niet. En ik, uh, ik dat, was, dat bestond dat... De, de, toen had je later... Uh, Bastiaans. Oh, Bastiaans, had je, ja. Uh, begrijpt u nu waarom ik huil? Dat kwam, kwam, ja. kwam, kwam net later. Ja. En, maar ik leverde het verhaal in. En ze hebben dat geplaatst op de dag van de februari-staking. En er kwamen ineens allemaal mannen om me heen staan... die me mij op mijn schouders sloegen. En in het boek noem ik ze ook uh, Max Cohen of zo, klerenkoper. In, geval, in mijn herinnering waren er ook veel Polakken bij. Allemaal vrij Ja, en uh, ik kwam als Gorge-jongetje uit de provincie... Die, die had kennelijk iets aangericht... En dat, dat verhaal, daar heb ik, daar heb ik ook nachten over gedaan. En ik weet niet precies. Ik, ik, ik heb het kennelijk. Ik heb geen grenzen overschreven, ik, ge, overschreden. Ik heb de, de, geen larmoyante ja. passages. Maar gewoon sec op, op, opgeschreven wat ik, daar, wat ik daar zag. En dat vonden ze kennelijk belangrijk. Ja. En dat herinner ik me als moment waarop ik dacht: met passie, ook al ging het ontzettend moeilijk. Uh, dat vond ik mooi om te doen. Ja. Dat soort momenten moet je toch ook, maar dan, dan in een andere, totaal andere context natuurlijk, hebben gehad. toen je alles voor de dak grootschreef. Momenten waarop je dacht. ook al ging het dan over hele ingewikkelde dingen. zoals een ingewikkeld huwelijk. zoals een rotsituatie op die krant. Met een, met een hoofdredacteur die niet kan schrijven en interviewen. en die je uh, de laan uitstuurt. De ontmoeting met een tenenlezeres. De woede daarover. De, de ontmoeting met een? Tenenlezeres. Dat heb je dit niet gelezen? Nee, maar de luisteraar denkt nu de tenenlezer is. Ja. Oh ja. Ik zit uh, bij een zwembad aan de rand van de etna, of de hoofdpersoon. En uh, daar stond, komt een vrouw op hem af en die is gebiologeerd door de tenen van Freek. En vraagt of ze, hem, of ze zijn tenen mag lezen. Nou ja. En wat leest ze? Nou ja, dan leest ze dat hij een, een, wel een gevoelig persoon is... En, en misschien wel een autoritaire jeugd heeft gehad. En enfin, ze haalt alles uit... Je hebt van die mensen die kunnen een karakter van iemand. Nou, ga even door. Wat is, wat, wat, hij, heeft een, hij is een gevoelige man. Autoritaire jeugd. Ja, um, Calvinistisch opgevoed. Uh, de doeteen. Uh, daar heeft hij wel wat moeite mee. Licht autistisch. En de doeteen. De doeteen. <laughs> wat, wat, wat is dat voor teen? Waarmee maar, je daadkrachtig in het leven ja, staat. De, de, de, met de daadkrachtigheid valt het uh, uh, wel een tikje tegen. Maar. Waarin, is die, waarin exceleert hij? Uh, ja, dat... Je hoeft alleen maar weer langs de rand van het water te gaan zitten, hoor. Hij is een gevoelig persoon. Dat is een eigenschap die hem, die in hem wordt geprezen door de tenenlezenrecht. Ik, je... ik zou het hoofdstuk er even moeten bijpakken. Bij het, okay. het is voldoende. Het is voldoende. Het, is, het, is de, het, hele, het hele portret is, uh, is, uh, is, is rond. Ik heb nog één vraag. Heb je al een idee voor een nieuw boek, een nieuwe roman? Ik heb vaag een idee voor een, voor een nieuwe roman. Maar nog geen gelegenheid uh, mijzelf gegund om daar dieper op door te denken. Ook omdat ik uh, mijn echtgenote af en toe terzijde sta. Die is een boek aan het maken over... Haar vader, Max van Praag, een beroemde, de beroemdste zanger van de jaren 50. Ja. En haar oom, Jaap van Praag, die Ajax... samen met Michels en Kruijf op de wereldkaart heeft gezet. Ja. En die twee Joodse jongens die lieten, die hebben laten zien dat ze er nog waren. En uh, morgen schrijft dit samen met Ad van Liend. Uh, morgen heeft er interviews daarvoor gedaan. En Ad van Liend, die maakt dan hoofdstuk en dan bekijken we dat en... samen. En eigenlijk... Eigen, en... En, en, en het is eigenlijk ook wel een heel mooi vervolg natuurlijk. Al is het vooral haar boek op, op dit boek, op Alles voor de Dakgoot. Denk je niet? Het heeft uh, er alles ook weer... Dit is, dat is fictie. En, en wat er nu komt is uh, de, de werkelijkheid. Ja, en dit is ook de werkelijkheid. Want fictie is ook een manier voor, om de werkelijkheid in toon te houden. Dat heb je nou toch wel geleerd, neem ik aan. Vond je het een mooi boek? Ja, dat heb ik een keer gezegd. Okay. Ik heb ook uitproberen te leggen al interviewend waarom ik dat vond. Ik dank je voor dit, okay. uh, dit gesprek. Dank je wel, Wim. En dit, dit was Brands met boeken waarin ik uh, sprak met Ben Havenman. En ik sprak met hem over zijn roman Alles voor de dakgoot. Volgende week zit hier Anton Zeideveld... die een uh, essay heeft gemaakt over humor... Straks, na acht uur, twee dingen van Max. Met brandweerman Ruud Admiraal uit Schorel. Die was de hele week betrokken bij de duimbrand bij Schorel. En Bart Meijman, huisarts en voorzitter van de Amsterdamse huisartsenkring... maakt zich zorgen over huisartspraktijken met winstoogmerk. Dat worden er steeds meer. Alice de Bruin praat met beide gassen straks in twee dingen van Max.